Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. In Groningen is een vrouw van 24 neergeschoten door een agent en later overleden. Afgelopen nacht kreeg de politie een melding van een dreigende situatie in een huis. En daar voelde een agent zich genoodzaakt om te schieten, zegt de politie. Wat er precies is gebeurd, dat weten we niet. De vrouw raakte zwaar gewond en overleed kort daarna. Nog altijd worden klanten van Booking.com misleid. Het bedrijf werd al eerder op de vingers getikt en toen beloofde ze beterschap. Maar volgens de Consumentenbond komt daar maar weinig van terecht... Ze heeft wel een voorbeeld van wat er misgaat. Als je gaat boeken dat je dan direct uh, te zien krijgt van uh, 89% van de kamers in deze plaats zijn niet meer beschikbaar op jouw datum. Uh, dat klopt niet. Uh, dat blijkt absoluut niet waar te zijn. De toezichthouder gaat boeking opnieuw onderzoeken en het kan zijn dat het bedrijf dan ook boetes krijgt. In de Achterhoek gingen ze dit weekend massaal met waterflessen aan de haal. Er is daar begin vorige week een bacterie gevonden in het kraanwater en dus moet iedereen op zoek naar alternatieven. Wie water wilde hebben kon met goed geluk nog een flesje in de supermarkt vinden. Twee eentjes inderdaad, ja. Is dat genoeg? Uh, voor vandaag in ieder geval, zeker. Daar red ik het wel even mee. Ja, er was nog weinig. Dus uh, ik heb vier pakken nog uh, gehaald. En uh, met de gedachte van, ja, dan morgen uh, hopelijk dat er nog meer uh, ligt. Want tot zeker woensdag is uit de kraan drinken in de Achterhoek volgens het waterbedrijf geen optie. Het advies is om het water eerst drie minuten te koken. Het weer nog droog met ook geregeld zon. Vanmiddag steeds met wolken, met dan vooral in het oosten kans op een bui. En het wordt zo'n 16 tot maximaal 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog enkele korte dagelijkse files die hooguit 5 minuten vertraging veroorzaakt... de meeste oponthoud in onze regio op de N9, Alkmaar en Helder. In beide richtingen moet je namelijk rekening houden... met een klein half uur vertraging ter hoogte van Sint-Matenzee. Er wordt daar aan de weg gewerkt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. ze nog wel uh, goede, goede gasten. Naast mij uh, Frank Paardkoper. Hi Frank. Goedemorgen. G. Goedemorgen Joh, dat je er bent. En ja. uh, fijn, fijn dat je er bent. Uh, bij, uh, wij gaan even de krant doornemen en kijken wat er allemaal in Zandvoort is gebeurd. Uh, want het leek me wel een, een aardig uh, gegeven. Ja, dat is heel goed. Ja, een van de dingen die mij opviel in deze editie, of de editie van deze week, was uh, onze Zandvoortse. Onze lokale projectontwikkelaar Henk Koper. Henk Koper? Ook wel Tobias voor Intimi. <laughs> die, uh, ja, die timmert flink aan de weg. Hij heeft natuurlijk zijn sporen verdiend in Amsterdam. Daar heeft hij een aantal bouwprojecten ontwikkeld en herontwikkeld. En uh, hij heeft ook inmiddels in uh, Zandvoort grote plannen. Hij heeft het voormalige tuincentrum van Kleef gekocht. grond. Okay. En daar zou hij in de toekomst ook iets voor uh, aan seniorenwoningen... Kunnen realiseren. Is dat in Zandvoort? Ja, dat is bij de Juliane van Stolbergweg. Dat groene buurtje daar zo. Oh, okay. weet je, daar ja, ja. Dat zat uh, ooit tuincentrum van Kleven. Okay. Dat is best een, een lap grond. Nou, dat is uh, in bezit van Henk. En die heeft daar grote plannen mee. Ja, het wachten is op uh, de gemeente Zandvoort. Uh, mm -hmm. Met betrekking tot de te verlenen vergunningen. En verder heeft hij aan de boulevard... Want dat vind ik dan wel heel erg grappig. Kan jij je nog van vroeger herinneren... Dat uh, souvenirswinkeltje aan de... Kop van de Jacob van Heemskerkstraat boulevard Barnaars. Het, Recht... Zijn het die ronde... Ja, die, die, uh, die, die tentjes. Recht tegenover bouwspellers. De ja. eerste daar op de hoek. Ja. Nou, dat was ooit een souvenirswinkeltje ja. met uh, schelpen en um, mm -hmm. dat soort uh, snuisterijen. En die, uh, ja, dat kwam te koop. Of dat wordt nu verbouwd. hè? Dat is uh, inmiddels uh, gesloopt. Daar heeft Henk een aantal plannen voor, maar een uh, um, aantal... Van dat aantal plannen kan helaas niet worden gerealiseerd. Waarom of waardoor dan ook. Dus daar wordt nog flink over gesteggeld. Hij heeft het plan om daar een uh, ja, soort uh, evenementencentrum te gaan bouwen. En een, een activiteitencentrum. En hij had ook het plan, en dat, volgens mij kan dat wel door de Kamer. om daar een soort uh, expositieruimte in de vorm van een grote glazen kooi neer te zetten als Max hier komt te uh, racen, zijn auto ingeëtaleerd... of een auto waar hij ooit mee gereden heeft ingeëtaleerd zou kunnen worden. Ja, ja, ja. Weet je, dat soort uh, projecten. Maar goed, we gaan uh, zien Martijn Hendricks en uh, Henk Bluis. Onder andere, die zijn daar uh, druk mee bezig. Maar uh, helaas is een aantal activiteiten door geloof 11 of 12 gemeenten... uitbesteed aan de Omgevingsdienst Eimond. Oké. Okay. Verschrikkelijk club. Ja. En, uh, waanzinnige ambtenaren die uh, in mijn optiek... met een aantal zaken, dat loopt in stand voor de boel aardig dwars kunnen zitten ja. en, en vertragen. Dus dat is jammer. Maar ik wenk, wens Henk heel veel succes met de ontwikkeling van zijn leuke plannen... ...want hij heeft wel echt een bijzonder aardige ideeën. En is te hopen dat dat uit de verf mag komen... ...want het zou ook een verrijking zijn voor Zandvoort... ...en met name voor het entree van de boulevard Barnaar. Dus we zijn heel erg benieuwd, G. Ja. dat gaat worden. Nou, goed verhaal. Hé, hey, en uh, ja, we hebben ook een, een, een, een trotse Miss Universe, Heb je dat gehoord? ja. Ja, Faith heet ze. Faith? Faith. Faith. Faith. En uh, ja, zij, uh, zij doet uh, uh, Miss Universe mee. Een uh, ja, Dame van doet... 27 jaar geloof ik. Dame van 27 ja. jaar, getrouwd, heeft een kindje. Hartstikke leuk, is fotomodel. En uh, vanaf haar 15 al. En die, uh, die gaat dus meedoen. En misschien hebben we straks uh, uh, vanuit Zandvoort ja. de mooiste vrouw van... Uh, de wereld. Nou, jij zegt het zou zomaar kunnen. En het zou Zandvoort, buiten hetgeen wat Max al doet elk jaar... nog meer op de kaart zetten. Juist. Maar dan ook uh, vanuit een andere optiek, als het ware. Ja. Hé, hey, wat anders. Ik ben uh, afgelopen week uh, naar uh, Valencia uh, gevlogen. En daar heb ik met mijn schoonzoon een camper opgehaald. Ah, kijk aan. En die hebben we teruggegeven naar, uh, naar uh, uh, uh, Kortenoef, waar hij woont. En uh, ja, die populariteit van die campers neemt toe. Neemt, Toe. Ja, want dat is Steeds er meer op. jongere mensen. En, en, uh, ja, in Zandvoort is het een beetje een probleem aan het worden. Want er zijn uh, ja, eigenlijk maar uh, één kampeerplaats om, ja. om, om die campers neer te zetten. En dat zijn dertig uh, plekken. En dat is natuurlijk veel te weinig. Ja, absoluut. Want als je de, de, de hè, wat jij al terecht schetst, toenemende populariteit in ogenschouw neemt. dan zie je dus ook zwinters naar campers staan. Ja, ja. Dat is, dat is fantastisch. ja maar nu staan ze in Zuid. Ja. Maar er dus zijn helemaal geen faciliteiten. Nee. Dus ja, er is één ja, een een, een toiletje en, en uh, dat is het dan. Ja, er moeten meer boutketjes komen. Ja, zoals nou, dat is Noordboulevard. Mee bezig. Ja, helemaal goed. Ja, dus dat gaat, uh, dat, volgens mij is het al door de Raad heen. Aha. En, uh, ja, dus uh, nou, la, la, laten we hopen dat dat, uh, dat, dat uh, wordt, uh, ja. wordt geregeld. Over, als ik je nog even mag uh, interrumperen. Jij wel. Qua mens. Over de Zuidboulevard gesproken. Ja. Is er nog nieuws over uh, de. ...te bouwen asielcentra daar zo? Of is dat ook allemaal door de Sprijdingswet... Nee. ...intrekking oplossen schroeven komen ja, te toch? staan? Jammer. Jammer weten. Ja, dat, Jammer. Dat, uh, dat klopt inderdaad. Uh, de, de Sprijdingswet is natuurlijk nog niet ingetrokken... ...maar die is gewoon actief sinds 1 februari. Maar ja. Zandvoort heeft wel alvast een vlucht naar voren genomen... ...en gisteren aangekondigd dat, uh, dat ze stoppen met alle uitvoering van de wet... Uh, ...als enige in de regio overigens. Ja, dat en dus goed. niet meer zoeken naar een locatie... Uh, ja. En uh, het op zich af laten komen, als het wel moet. Ja. Want zolang de wet geldt, moet er voor 1 november wel een plan liggen. Duidelijk. En want daar wordt nu niet ja. aan gewerkt. Nee. Ja, want het wordt nog wat met uh, Kamp Kiev, ook natuurlijk in Noord. Hè? Want er is natuurlijk ook een aantal bouwactiviteiten op dat programma. Ja, ja daar hebben ze wel het plan voor dat, uh, dat, dat daar een voorstel komt... dat het voor volgende zomer weg is. Want in de zomer oh, van toch? volgend jaar gaat er gebouwd worden. Dus. Oh, dus dat gaat ja. toch wel door ja. naar zien. Ja het, is, uh, nou ja, het Strijder is ook bijna klaar daar. Ja. Dus dat wordt uh, begin juni feestralala Ja. En uh, ja, uh, het, ziet er, het ziet er wel heel mooi uit. Ja, de gemeente, moet ik wel uh, nageven, heeft uh, het nodige geïnvesteerd in de Noordbuurt, Nieuw-Noord. Ja. ja. En dat is ook wel aan te zien. Dus de... Nou ja, ik, ik heb, uh, er zijn appartementen te huur bij uh, Strijder. Ja. En uh, ik, ben, ik, ik heb een rondleiding gehad. Aha. Het is echt uh, ja, prachtig mooi. Een, een, uh... Ja, verrijking voor de buurt. Want het verrijking toch, voor uh, de buurt? Ja, een ander gezicht dan al die uh, losse aanhangwagens en al die benden daar. Uh, ja, nou ja nou, uiteindelijk wordt dat natuurlijk ja. allemaal uh, ver, vernieuwd en uh, gedaan. En er is ja. natuurlijk uh, enorm onweer geweest gisteren. Maandagochtend uh, trouwens. En uh, kort maar zeer krachtig. En uh, zichel meldde dat er een storing was en stuurde een monteur naar zand. Voor bleken meerdere stoppen door de Sigelkastjes in de buurt zijn uh, doorgeslagen. Ja. En, uh, maar mensen ook, een uh, kennis van mij, de kookplaat doet het niet meer. En, uh, dus je krijgt een piekstroom. En dan uh, kunnen uh, ja, heel veel uh, apparaten kunnen dan uh, uh, niet, niet meer werken. En uh, verzekeringen die uh, die pakken dat wel op. Dus het is uh, ja, meestal wel verzekerd. Nou, oh, dat is maar goed ook. Want verzekeraars, dat zijn natuurlijk wel clubs die zich overal onderuit proberen te burmen. Ja, dat, dat doen ze ook. Ja, ja, ja. ja daar zijn ze voor aangehuurd. Ja. Ingehuurd. En ja. ik heb het natuurlijk vorig jaar gehad, met de Grand Prix. Ja. Dat ik een, een, ja, een storing had. En alle, nou ik denk we hadden voor 6.000 euro schade. Zo. Ja, met de, de, de, de van, de. van de wasmachine tot de kookplaat tot de. Over tot ja. uh, alles waar een stekker aan zat. Kwetsbaar die elektronica. Ja, ja uiteindelijk wel, ja. Maar jij had nog een, een, een, een... Nou, ik wilde toch nog even... Wat wij elke dag een doorn in het oog is, werkelijk. Is uh, de kruising Koninginnenweg-Prinsessenweg. Ja. Nou, daar heeft de gemeente al heel voortvarend van de Koninginnenweg... een voorrangsweg gemaakt. Dat is op zich al hartstikke goed. Maar nu moet je van de Koninginnenweg proberen rechts af te slaan. Het, dorp. het is zo'n rare bocht. Dat is echt... Te krankzinnig voor woorden. Ja, de... Hebben ze daar nog een bak, bloembak neergezet, een grote witstenen uitstulping. Ja. Maak daar nu een gewone bocht van, want dat is veel veiliger. Ja, dat want klopt. Want als je nu naar rechts wil, nogmaals vanaf de Koninginnenweg... dan moet je zo'n idiote bocht nemen... dat als er iemand van de andere kant aankomt, of uit dat ventweggetje daar... Of een bus. Of een bus, ja. Dan heb je ja. gewoon een serieus probleem. Ja, dat dus klopt. Is echt, uh, te krankzinnig voor woorden. Dus wellicht kan uh, meneer Martijn Hendricks qua wethouder technisch daar nog... Uh, Iets nee. in betekenen, je weet het niet. Ik vind, ik vind dat een heel goed plan, Frank. Ja, je weet het vaak niet. Nee, je, je kan het ook niet weten. Nee. En, <laughs> uh, maar hoe zit het nog even op die wateroverlast... door het onweer uh, voor te borduren? Uh, ik kreeg een foto van mijn zus. Die woont het voormalige... Uh, hoe heet dat? Bennoheim, op de Hoekkors-Lorenstraat. Ja. De is ja. Je had een foto gemaakt. Dacht, nee, dat is volledig ondergelopen. Ja, he. Maar is dat nu echt iets wat onvermijdelijk is worden de nou ja, pompen daar... niet aangezet of is de infrastructuur zo? Nee, het dat... was natuurlijk een zwarte veldje. Daar, uh, dat, de Schoolstraat en ja. die buurt die liep ook altijd helemaal onder. Ja. Daar hebben ze het reservoir daar gemaakt. Daar hebben ze het reservoir gemaakt en dat werkt heel goed. Aha. Dus dat, daar is geen problemen meer. Want ik heb wel begrepen dat voorheen men verzuimde om een pomp die dan zou ja, dat moeten klopt. worden aangezet. Wel maar dat gaat nu of... volgens mij automatisch. Dus, ja. uh, ze zijn er wel druk mee geweest. Ja toch, Jelmer? Weet jij dat? Ja, volgens mij wel. De, de rioolbelasting gaat elk jaar flink omhoog. Dus ja. volgens mij uh, investeren ze wel in het uh, ja. verbreden van... Uh, en onze parkeergarage. Het verbeteren van de kwaliteit. Ja, uh -huh. en de parkeergarage waar ik mijn auto heb staan... Ja. En, uh, tegenover Albert Heijn. Uh. Ja, die liep ook altijd onder. Oh ja? Ja, niet een beetje. Zo. Maar gewoon uh, dat je denkt van... Uh, we gaan varen. Aha. En dat is, uh, <laughs> ja. dat is uh, allemaal... Uh, ja, Daar uh, hebben we geen last meer van. Nou, dus daar zijn we ja, allemaal helemaal blij mee. Ja, nou, mensen die niet zo blij zijn, dat is de middenstand in de Haltestraat. Ik snap werkelijk niet waarom die. Omdat mensen willen hard hollen, de hele straat weer afsluiten. Op een zaterdag waar die mensen toch meer hopen te verdienen dan door de week. Ja, maar Frank, je kan, als, je, als je daar wil hollen, dan moet je het wel afsluiten. Want anders moet je. Ja, maar kunnen ze niet gewoon de boulevard ophollen? De hoge weg omhoog, hup, <lacht> de boulevard. <lacht> dan heeft de middenstand er ook geen last van. Nee, dat, daar zit wel wat in. Nee, want uh, ik had een gesprek met. Uh, <lacht> Jimmy Turner ja. van de Chocolaterie. De Chocolaterie. Halterstraat, Schoolstraat, ja. op het hoekje. Wie kent hem niet, Wie Jimmy Turner. Turner. En uh, Joey de Slagert. Ja, ja die, die zijn daar toch niet onverdeeld. Uh, nee, dat kan van. ik me heel goed voorstellen. En, uh, maar ja, aan de andere kant... De Welke kant? De andere kant. Ja, ja. De, de Halterstraat wordt afgesloten vanaf 1 juli. Ja. 1 juni. Maar dit is om 4 uur middags, toch? Ja. ja Dan hebben die mensen een uur te gaan, dus dat overleven ze wel. Ja, dat overleven ze wel. Dat is ook wel zo. En, uh, maar ja, daar zijn ze natuurlijk ook al tegen. Maar aan de andere kant... Uh, vroeger kon je ook in de kerkstraat uh, omhoog rijden. Ja, ik heb ook nog Weet foto's al. van. Ik ja, kon ja. gewoon lekker parkeren voor ja, de precies. toenmalige Kruiter. En ja. Ja. Albert Heijn. Ja, en, uh, ja, ja, ja leuk, dat klopt. Hè, ja. Maar dat, uh, ja, dat, dat kan niet meer. En iedereen loopt daar. Ja. Dus uiteindelijk is het ook een kwestie van uh, uh, gewenning. Ja. Weet je okay. wel? Ja, ik denk dat dat... De Varenheidsstraat en nog een aantal straten in, in uh, Nieuw-Noord... Mm -hmm. gelukkig nog niet zijn getroffen door infravasculaire problemen. Nog niet? Uh. Nog niet, want je kan gewoon overal parkeren... en heb je natuurlijk dat, dat ja. vergunningssysteem. Maar uh, redelijk breed als je het afzet tegen alle wegversmallingen... die men ja. tegenwoordig in den landen overal realiseert. Uh, dat klopt. Realiseert. Hey, heb jij een beetje meegekregen wat uh, het, de camping Sander voerde... Waar al die mensen al jarenlang staan ja. met, een, uh, met een... En ook uh, inmiddels al aardige tijd procederen tegen de ja, ja Ja, nou, er komt nu een onderzoek of, uh, ja, of het allemaal kan. Want de, de gemeente zegt dat het uh, probleemloos vergunningsvrij uh, uh, zou moeten kunnen. Maar het, uh, het, het, het, het, de grote vraag is, wat is nu eigenlijk een chalet? Ja, goede vraag. Ja. Ik vroeg het laatst dan... Uh, aan uh, de mannen van Paap en Gerard Vossen. Van die strandhuisjes, die hebben zo vanaf de boulevard aanschouwd... ook een soort van uniformiteit, ja. dus een bepaalde maat. Ik zeg, ja, wat weegt nou zo'n ding? Want elke keer worden die chalets natuurlijk uh, verhuisd. Ja. Dat is voor de Zandvoorters altijd een, uh, een prachtig gezicht... als dat in het voorjaar gebeurt. He, ja. want dat is ook weer een teken dat uh, de lente zeg maar, op ja. handen is. Ja ja. He, ja, ja. He. Ja hoor. En dan toch weer die vrolijkheid van die strandhuisjes... Maar uh, ja, ik denk dat uh, als je die afmeting in oogschouw neemt... Dat, dat zou een uh, chalet kunnen zijn, kan ik me zo voorstellen. Ja, dan... ja maar ja, um, um, ik heb ook zo'n apparaat gehad in Loosdrecht. Ja. En daar zaten dan wielen onder. Ja, ja, maar dan krijg je hetzelfde effect als de, de mensen in, uh, in Noord... die in die, ja, wat ze vroeger, uh, en dat is uiteraard niet denigrerend bedoeld... woonwagens noemden. Ja. En daar was altijd de act, er werd ook geen... Toen ter tijd, ik weet niet hoe het er nu is, wasbelasting voor betaald. Omdat dat iets movables uh, zou zijn. Ja. Om, doordat er een chassis-bezielen onder zat. Ja. Dus dat had ik ook een, een kronkel in de wet altijd. Ja, natuurlijk. Dat dus, is het ook. Uh, niet dat die mensen, maar uh, ja, die mensen die zitten daar zo lang. En, ja. en, en, uh, dus, ja, in Loosdrecht hebben, hebben ze ook zo'n camping opgekocht. Ja. En de mensen mochten uh, kiezen: uh, of uh, wij ruimen het op, uh, dan is het gratis. Of jij ruimt het op. En dan moet je geld betalen. Ja, dat vind ik toch wel een Kim jong onachtige ja. activiteiten. Dat waren het ja. ook. Ja. Een Noord-Koreaanse beleid. Ja, en mensen hadden daar echt waanzinnige mooie... Uh, uh, met botenhuizen erbij. en Een ja. uh, zwembad. En, uh, ja. ja, en dat allemaal alles weg. Hup, Bizarre. in één keer. Ja. ja. Dus ja, de, ja dat, zo zit de wet dan in elkaar, hè? Ja. En ja, dat ja. mag dan. Hé, hey, en verder... Uh, we hebben bijna groen licht voor extra krediet van de renovatie van het theatergebouw De Krocht. Ja, maar gaan ze daar nu die blokkendoos neerzetten? Ja, of wordt het toch een wat frivoler. Uh... Nee, het, het was volgens mij het eerste, uh, um, de eerste oplossing. Jelmer zit hier. Ja. Uh, die houdt het allemaal in de raad uh, bij. Nou ja, het is, uh, er was nog wel even een stevige discussie vorige week. Maar uh, vooral alleen OpenZet en Jong Zandvoort uh, vonden de. Ja, ruim een miljoen verhoging van het krediet vonden ze niet kunnen. Uh, en ze vroegen eigenlijk om een herziening en uh, om, een, om een heroverweging. Waarom en vonden ze dat ook niet kunnen, Jelmer? Nou ja, omdat het, uh, omdat het voor hun onduidelijk was hoe dat bedrag precies tot stand is gekomen. Dat uh -huh. het nu ineens zoveel extra kost. Uh, en toen werd ook inderdaad weer het argument op tafel gegooid van ja, moeten we eigenlijk kijken naar een beter ontwerp. Want dit ziet er eigenlijk niet uit. Maar ja, daar ben je natuurlijk al eerder in een eerder stadium mee akkoord gegaan. Dus als we dat weer zouden doen, zou je over twee jaar nog geen nieuwe uh, nee, okay. krocht hebben. En want, dan, uh, want ik dacht, het wordt een filiaal van Brozois. Ik denk, een grote schoenendoos. Nou, <laughs> <Ja. ja. laughs> ja, past passen veel schoenen in. Ja, ja, ja, denk ja dat wel. Ja. Ja. <laughs> nee, dat is inderdaad. Uh, ja, ik, ik, ik, ik zou het niet weten. En... Uh, uh, ja, er staat in ieder geval in de krant dat er bijna groen licht is. Dus, uh, oranje. Oranje. Ja. Dus uh, Gert-Jan moest zich in uh, vele bochten wringen om het gevraagde extra krediet van 1,2 miljoen... Uh, voor de renovatie van uh, de Krocht te verdedigen. En de totale kosten lopen nu op tot 2,3 miljoen euro. Het is een beetje als de Tweede Kamer. Ja, ik wou net zeggen. Dus de, de, maar de gaat overheid, dat gaat ook lekker, hè? Ja, dat gaat het helemaal het goed. Het zit al op een miljard, geloof ik. Ja, en dat noemen ze... dan hebben ze een rekenkamer, geloof ik. Hè? Ja. Maar daar kunnen ze niet rekenen. Nee, natuurlijk niet. <lacht> <lacht> Rekent u even mee? Rekent u even mee? Nee? Dus eigenlijk is het, is het credo als je de overheid iets begroot, dan moet ja. je maal vijf doen. Ja, ja, nou ja, zo werkt dat dan. Ja. Hé, hey, wat anders, uh, Club Nautique Ja. is geen Club Nautiek meer. Maarten en Werner... Uh... Ja, die zijn, uh, ja, die zijn weg, uh, een soort van uh, uh, Maarten Kessler en, en uh, Werner Koenraad... dat zijn natuurlijk de eigenaren van het pand. Zullen we daarna een klein stukje muziek wat dieper op ingaan, G? Goed plan, Frank.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 Should I can't take those in now andere kant van de lijn hangt Carina. Hi Carina. Hi Ger. Hé, hey, um, jij gaat nog even wat, uh, wat, wat mensen, wat vragen stellen? Ja, ja, ik sta hier op het strand. Uh, er komt nu net uh, weer een, uh, op de reddingsboot komt nu net weer uh, het strand los. Ja? Dus de tweede ronde is nu voorbij. Uh, dus vandaar het lawaai een beetje. Uh, Jim Keur die uh, heeft het weer uh, fantastisch gedaan. Doe de, de groeten van me. Ja, dat ga ik doen. En uh, Gilles zit ook daar in de cabine. En, uh, maar ik heb Henk Keur hier naast me. Ja. En Henk Keur die, uh, is hier ook al de hele ochtend bij. Hij hoopt dat hij straks ook nog even een ronde mee mag. Maar hij heeft iets moois gemaakt voor uh, iemand van de KNRM. Um, Henk, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Uh, wat heb je bij je? Ik had een, uh, een tekening gemaakt van Jan Willem, die uh, de ridder van de Orde Oranje Nassau gekregen. Ja. En ik had hem al uh, op Facebook van mij gezet. hendrik Jan Keur, dat weten ze het ook, de site, daar staat hij ook op. Maar ik denk, ik print hem uit, op een groot uh, formaat. En dan uh, overhanden zie ik hem, aan Jan Willem. Maar ja, helaas, de goede man is ziek. dat kan ook gebeuren, dat Ja. En uh, ja, nou uh, heb ik hem wel onder mijn arm hangen hier, hoor. je hebt hem gezien, hoe hij ja. eruit zag. Dus uh, maar ja, dan ja, moeten we verwachten dat hij weer een keer is. Anders dan geef ik hem aan een van uh, de vrijwilligers. En dan komt hij ook wel weer uh, toe. Maar het is natuurlijk een prachtig cadeau wat je hebt gemaakt: oh, met ja. alle drie de schepen erop getekend. Waar hij, uh, of schepen, boten waarin uh, hij heeft gevaren. En uh, ja, het is toch wel speciaal dat iemand zo'n orde krijgt uh, in dit dorp. Zeker, is, zeker. Hè? Ja, dat is mooi. De uh, mensen die dat doen, die verdienen dat gewoon. Ik bedoel, haar doet het al zo lang. Nou en weet je, daar hoef je er gewoon niet over na te denken. Zo ken ik nog wel iemand die dat eigenlijk wel zou verdienen. En ik ga geen namen noemen. En maar toch het zijn allemaal mensen die vrijwillig iets doen. Ja. En hij ook. En het, ja. uh, het is alleen jammer dat hij er nou even niet is. Ja, dus... Zat je erop veeg natuurlijk hè? Een beetje wel ja. ja. En, uh, maar ja, weet je, er komt nog wel een dag in en dan ja. uh, zal best nog wel een keertje tegenkomen dan uh, krijg ik het sowieso op. Nou ja, Er is nu een drukte van belang. Steeds meer uh, mensen komen hier naar de stand. En uh, ja, de uh, Henk maakt. hoopt ook even dat hij dadelijk uh, met een vestje aan uh, de boot op kan. Um, het zonnetje is even weg, maar de mensen worden allemaal heel goed rustig van de boot afgehaald. Um, ja, Dat doen ze echt heel erg goed. En ik zie eigenlijk alleen maar lachende gezichten vandaag... Want het is toch ook uh, dat je even kan tonen waar je heel erg trots op bent. Ja, mooi hè? Dat je, ja, dat, dat, dat straalt ook echt af. En ook, maar ook wel uh, af en toe serieuze blikken. Want uh, ja, je, je gaat natuurlijk wel eventjes 35 knopen over zee met mensen... die uh, waarschijnlijk misschien een paar keer meegeweest zijn. Maar ja, dit doe je natuurlijk niet dagelijks. En je moet je echt goed vasthouden. Ja, ik heb het gehoord, ja. En, uh, ja, was het de eerste Dit was voor mij de eerste keer, zeker. En, uh, ja, bij mij ging het goed. Maar ik merkte wel dat ik me goed moest vasthouden. Want je klapte af en toe gewoon op die golven. En uh, opeens gaat de schipper dan, net als op het circuit... dat de raceauto rondjes gaat draaien. Nou, dat deed hij hier op zee. Uh, even een paar kunstjes laten zien wat hij met de boot kan. Uh, het liefst zou ik eigenlijk ook nog wel even Bruce willen spreken. Want hij is de jongste vrijwilliger, geloof ik. Ik ga... Ger, zal ik even naar hem toe lopen? Ja, doe dat. Ik vraag het hem even. Dankjewel, Henk. Dankjewel. En wie is de... Bruce? Mag ik jou één een vraag, een vraagje stellen? Oh, hij komt nu even van boord. Nou, hij komt al naar beneden. Ja, eh, Bruce doet zijn haar goed, maar dat maakt niks uit. Het is radio. <laughs> ik hoorde dat jij een van de jongste vrijwilligers bent hier bij de kamerin. Klopt dat? Ja, klopt. Ja, klopt. En is dit je eerste uh, dag dat je dit meemaakt, deze landelijke dag? Uh, wel als uh, opstapper. Uh, mijn uh, opa is uh, vroeger ook altijd bij de KRM geweest. Oh. Uh, die is opstapper geweest, uh, sch uh, schipper geweest en ook walbaas geweest. Uh, je ja, uh... bent er al mee bekend wat het ja. allemaal inhoudt. Ja. Uh, hoe ervaar je het dat je toch wel, uh, ja je doet dit vrijwillig, maar je moet natuurlijk toch wel uh, in je agenda rekening houden dat je opgepiept kan worden. Hoe, uh, hoe is dat voor jou? Ja, ik uh, heb daar niet echt heel erg veel moeite mee. Ik woon hier in Zandvoort. Ik werk hier in Zandvoort. Uh, ik werk met mijn ouders. We hebben de Goldbound Junes in Zandvoort. Dus uh, ja, voor mij is het allemaal heel dichtbij. Ik woon hier aan de boulevard 200 meter naast het, uh, naast het boothuis. Dus, ja, en mijn ouders weten eigenlijk niet beter van, van opa. Dat als de pieper gaat, dat, uh, dat je alles laat vallen. En uh, gewoon zo snel mogelijk naar het boothuis komt. Ja. En uh, mijn vriendin weet eigenlijk ook niet beter. Want die... Uh, kijk ken ik ook nog niet zo heel erg lang. Dus die, dus die weet ook niet beter dat als het nog ja. gaat, dat ik gewoon, uh, gewoon moet gaan. En wat is je ambitie hier binnen? Heb je zoiets van: ik zou ook wel later uh, schipper willen worden van deze prachtige boot? Nou, de tijd, uh, tijd zal het leren. Ik vind het nu gewoon hartstikke leuk om, uh, om hier aanwezig te zijn en uh, te kunnen helpen waar kan. En, uh, ja. en dus gaan het zien wat uh, de toekomst brengt. Heb jij uh, dit jaar al een uh, ja, bijzondere reddingsactie kunnen doen? Nou, nu dit kalenderjaar valt nog wel redelijk mee qua meldingen. Voorgouden we natuurlijk einde van het jaar de, de viskotter die uh, ja. strandde. En dat was eigenlijk... De... landelijk nieuws. Ja. ja, dus dat was eigenlijk de, vanaf de eerste melding dat die ging, heb ik, denk ik eigenlijk elke melding erbij geweest. Dus die eerste melding die al s'nachts kwam, uh, uh, gingen, gingen we er al uit. En eigenlijk elke keer, sinds die dat ze ons nodig hadden, waren we erbij. Dus dat is wel iets, denk ik, wat uh, me altijd wel bij zou blijven, die, ja. uh, die actie. En, uh, ja, jij bent nog hartstikke jong. Hè? Wat kan je zeggen tegen de jeugd van Zandvoort? Uh, zodat ze denken van, hé, hey, dat lijkt me toch ook wel wat om uh, me daarvoor te gaan aanmelden als ik 18 ben. Want ja, vanaf 18 mag je meedoen, hè? Ja. En mag je je inschrijven? Uh, is het iets wat je zegt van, nou, dat zou wel heel goed zijn voor de jeugd van Zandvoort... dat ze nog meer bekendheid krijgen en denken van, hé, hey, dat is toch wel iets voor mij? Nou, het is natuurlijk hartstikke leuk om als jonge jongen met uh, dit soort grote speelgoed zeg maar, aan de slag te gaan. Uh, eerst dacht ik dat er best wel een, een drempel was qua vaardigheden dat je moet, uh, moet kennen. Uh, zoals vaarbewijs en dat soort dingen. Maar eigenlijk zonder enige, enige ervaring kan je er al bij. Je krijgt een heel goed op, uh, opleidtraject. Uh, ze begeleiden je heel goed. Dus ook al heb je minder, mindere zeebenen, dan uh, kunnen ze dat zeker leren. Uh, dus ook al denk je van, nou, uh, ik. Ik weet het nog niet zeker, kom gewoon een keer langs op een uh, maandag, uh, maandagavond, dat is onze bootavond, uh, of zaterdagochtend, en dan kunnen we altijd kijken wat, uh, wat het voor de jonge generatie ook kunnen betekenen. Ja. En uh, ja, ik vind het hartstikke leuk en uh, ik uh, zou van nu uh, niet meer die zonde willen. Nee. Ja, het staat je ook heel goed, dit pak. <laughs> en uh, nou, heel veel succes. En uh, ik hoop dat je, nou ja, je bent hartstikke trots, het kan jullie hier allemaal vrouw zijn. En ik denk dat alle zandvoorts ook super trots op jullie zijn. Zeker. Uh, dat jullie je vrije tijd gewoon hier allemaal aan besteden. Ja, goed hè. Dat wij hier hè, veilig ja. uh, op het strand en in de zee kunnen zijn. Precies. Heel erg bedankt en geniet van deze speciale dag. Oké, okay, Carina. Dag. Dankjewel. Mag ik je hartelijk danken voor deze medewerking. Ja. En uh, ja, geniet er nog even van daar, op het strand. Ja, en het ik is een het mijn is... jasje nog niet uit. Uh, precies, <laughs> het is droog, maar uh, ja. dus, uh, dat, dat is al heel wat. Wij hebben, we, ja, het is gewoon echt een hele goede dag dit. Helemaal goed, echt nou, een goede dag. Zet hem op okay, en we spreken later. Doei, dus. doei, doei. Ja. Doei, doei, doei. Je kan de stroming soms lezen.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 Zij zijn verloren. Wie zal ons redden? Wie gooit de lijm? Ik wil alles maar weten. Ik wil trots. What else? Stef Bos en, hoe heet ze ook weer? Fleur. Fleur. En uh, wij hebben er in januari gesproken. En uh, Stef Bos ook, want die waren bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Ja. En uh, dit nummer is speciaal daarvoor geschreven. Dus dat is uh, mooi. Ja, want ze bestaan ook dit jaar 200 jaar. Ze ja, ze bestaan 200 jaar. Dat, dat, daarom al deze festiviteiten. Ja. Maar over festiviteiten gesproken, Jelmer, daar kan jij ook meer over vertellen. Het buurt buurtfeest in Zandvoort op Nieuw-Noord op 1 juni. Ja, is, uh, van 10 tot 6 in de Vlamingstraat. Wat kunnen we allemaal verwachten? Ja, we gaan er even wat sneller doorheen dan uh, aanvankelijk gepland was. Maar ja, deze uitzending is natuurlijk anders dan andere. Is anders dan uh, andere. Uh, en uh, nou ja, volgende week trouwens dit programma ook uh, uh, vanaf het buurtfeest, vanaf 10 uur. Oké. Okay. Uh, wat kunnen we allemaal verwachten? Nou ja, uh, eigenlijk in alle vroegte verzamelen zich de uh, tientallen deelnemers aan de kofferbakmarkt. Uh, de inschrijvingen zitten bijna vol. Uh, dus weer 80 plaatsen worden gevuld met mensen die hun spulletjes uh, aan de man proberen te, te verkopen. Voor In een, een leuk vanuit, echt vanuit de kofferbak? Echt uh, vanuit de kofferbak, inderdaad. <laughs> ja, mensen kunnen natuurlijk ook als ze direct vanuit de buurt komen, mogen ze ook met een kleedje dezelfde ruimte ja, ja. uh, hebben en uh, uh, die ruimte ook gewoon benutten. Uh, dat is vanaf 10 uur. Dus vanaf 10 uur begint eigenlijk alles. En dan hebben we om half elf uh, uh, ja, toch wel een uh, wat spectaculairder opening dan vorig jaar, namelijk met een. Caribbean brassband Band. En uh, met een openingswoordje van uh, de burgemeester David Molenburg. En de organisatie. Roy van Buuringen, zou ik ook nog even noemen. We hebben dan een, uh, een koffieconcert. En uh, dat is uh, dan allemaal, vindt dat plaats, in het midden van de Vlamingstraat bij het Vlamingplein, Want daar hebben we het podium staan. Met ook... Uh, met Gorge allerlei... Martinez. Ja, onder meer. Uh, hij komt nu ook binnenlopen om zo meteen over... de uh, hey, Gorge. te praten, volgens mij. Hola, buenos dias. Uh, dus dat is hartstikke leuk. Uh, daar ook uh, vertegenwoordig Lin May en Adam Spoor, die, uh, die een uur uh, uh, entertainment en uh, dus lekker de sfeer erin uh, probeert te brengen. Leuk. We hebben dan ook op het podium van 12 tot 1 een Line Dance Workshop. Die wordt mm -hmm. gegeven vanuit uh, uit Pluspunt. Vorig jaar is het wat is dat voor jou, Frank? Line Dance? Nou. Line Dance. Ik denk omdat ik Cowboylaarsen aan heb. Ja, ja, maar toch maar niet. Oké. Okay. Nee. En het leuke is ook, uh, vorig jaar hadden we ook al een aantal workshops. Toen echt plaats in pluspunt. En nu doen we het gewoon lekker op het podium. Zodat ja, ja. voor iedereen zichtbaar is. En Leuk. iedereen ook makkelijker mee kan doen. Ja. Um, nieuw dit jaar is ook. dat We, we hadden vorig jaar wel een informatiemarkt. He, waar organisaties zich konden presenteren. Alle verenigingen die in Zandvoort uh, rijk is. Uh, konden daar uh, met mensen in gesprek. Ook politieke partijen deden mee. Uh, maar dit jaar noemen we het eigenlijk de verbindingsmarkt. En dat heeft letterlijk ook in de fysieke ruimte een gevolg. Want we staan niet op het uh, Flemingplein waardoor je moet afslaan... maar nu gewoon als onderdeel van de kofferbakmarkt... dus in de loop en uh, in, hetzelfde, uh, in hetzelfde En wat, wat, wat moeten we ons voorstellen bij die verbindingsmarkt? Nou ja, daar komen verschillende organisaties staan... Uh, eigenlijk wel net zoals vorig jaar. Uh, wel weer andere, gelukkig. We hebben ook wel veel nieuwe aanmeldingen gehad. Uh, uh, en anders dan bij de kofferbakmarkt waar je dus iets verkoopt... kun je daar gewoon informatie uitwisselen, in gesprek gaan... Ja, misschien ja. vrijwilligers werven... En uh, ja, uitleggen wat je nou eigenlijk doet in Zandvoort. Okay. Um, uh, en dat ook allemaal om... Uh, Want het uiteindelijke doel van het buurt is natuurlijk... Uh, meer uh, een soort vliegveel effect voor de buurt Nieuw-Noord. Dat daar meer plaatsvindt, meer gebeurt. Meer initiatieven. Dat het dus kan dat je dat hiermee laat zien. Uh, en dus de verbinding hopelijk met... Ook wat in het centrum van Zandvoort gebeurt, maakt uh -huh. met de bewoners daar. Want het is toch wel de grootste woonwijk in Zandvoort. Ja. Uh, we hebben daarom ook zeker gedacht aan de jongeren. Uh, die schenken vanuit jongerenwerk trouwens tijdens het koffieconcert de koffie in... voor de wat oudere publiek die daar waarschijnlijk op afkomt. Heel goed. Uh, maar we hebben ook een kids- en jongerenplein tussen 1 en vier... Uh -huh. met een springkussen, een basballoon. Die komt allerlei kunstwerken van ballonnen in elkaar zetten... En we hebben het Panna Knockout-toernooi... wat dankzij Team Service Zandvoort... en het Jeugdfonds Sport en Cultuur... ook weer terug kon keren. Dat was nog even de vraag. Er zijn nog een aantal optredens ook, hè? Ja, zeker. Daar ga ik nu naartoe. Uh, want ook op dat Jongerenplein heb je tot slot... ook nog Archery Attack. Nou, Dat klinkt heel spectaculair. En uh, daar kunnen mensen zich helemaal uitleven... aan, uh, aan de Vleemingsstraat. Uh, uh, we hebben inderdaad ook optredens... van verschillende artiesten. Dat begint eigenlijk met een... DJ Workshop van DJ Lady Mix uh, om twee uur. En uh, om drie uur hebben we Maral en Daan, uh, een bekend duo die ook terugkomt bij Stanford Inside. We hebben DJ Mick die optreedt. Roy Donders als hoofdact om vier okay. uur. Dus uh, gezellige Hollandse gezelligheid uh, komt ook uh, de Vlemingstraat binnen. Daarna Mike Daan en DJ Face, meneer, die draait hem af. Um, er komt ook nog een, uh, een extra uh, Nederlandstalig artiest echt uit de buurt, die nog niet zo bekend is die heet Jeremy van den Berg. Maar die laten we ook dus uh, op het podium optreden om uh, te laten zien wat hij kan. Uh, wat trouwens nog een mooie toevoeging is. We hadden het net al even over de Oekraïners en de opvang. Uh, die geven ook dit jaar, anders dan vorig jaar, ook echt een open dag. Uh, om te laten zien hoe zij daar nou eigenlijk al twee jaar lang leven. En dan okay. kunnen mensen van de buurt eens dus kijken. Hoe is het nou eigenlijk, los van dat je er dagelijks lang loopt of niet. Mm -hmm. En je hebt dus daar een workshop Oekraïens koken. En er is een tafeltennis-toernooi. Nou, dat alles tussen 10 en 6 volgende week. En volgens mij is ZFM er ook het grootste gedeelte van de dag bij. Dus je radio man. blijf je ook op de hoogte. Het is een uh, heel mooi uh, initiatief van jullie. En uh, ja, er zijn uh, een hoop uh, sponsors die meedoen, hè? Ja, daar uh, zijn we uh, zeker blij clean mee. Clean ja. Rentals, uh, Postcode, Buurtfonds, Gemeente Zandvoort, Prewonen, uh, Zee. Dat, uh, dat is die ook wel een partij, hè? Zee? Ja, ja, dat is een, een. ja, de politieke partij, Ja, ja, ja. precies. Uh, feest meneer, wat is feest meneer? Ja, dat is dus die DJ die optreedt en die helpt ons ook uh, in de rest van het evenement met het opzetten daarvan. Wat leuk. DJ feest meneer. En we hebben natuurlijk nog meer sponsors, maar iedereen die het uh, programmaboekje inmiddels heeft uh, ontvangen... of die kan ophalen op verschillende plekken waar ze ook liggen, in, uh, in het dorp en in Noord. Uh, die kan ook nog meer zien wie dit allemaal heeft ja, mogelijk precies. gemaakt. Ja, precies. Nou, dus, ik, vind, ik vind het een heel mooi initiatief. En kijk natuurlijk op sanfresite.nl slash buurtfeest... voor de digitale uh, freaks Precies. die kunnen daarheen. Nou ja, ja. freaks. Ja. Nou, helemaal goed. <laughs> voor de digitale mensen. We gaan zo meteen uh, met, uh, met, met de muzikaal eruit. Maar eerst nog even een, uh, een, een digitaal muziekje. Een klein digitaal muziekje. Ja, ja.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 Dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Bad, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, bad, Still craving your key. Don't need it, don't do bubble beep, yeah, yeah. Yeah, I'm longing to drink good till done, dear. Just saying thing. Mm, Dreamin' Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. Yeah. They be. You've gotta make me a promise. Oh, yeah. Promise to me You'll dream. Dream a little dream of me. Dat okay. yeah. was vroeg van de mama's en de papa's. En dit was. Dit uh, was Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. <laughs> nou, die, die kunnen het ook wel. Maar wie het ook kan. Dat is Cuban Latin Music, uh, Jorge Martinez, Galan Music. Goeiedag. Buenas tardes familia, buenas tardes. Buenas tardes. Staan, buenas tardes staan allemaal klaar met uh, muziekinstrumenten. En uh, vertel eens, uh, 26 mei uh, Dorpskerk, niet meer in uh, de, de, de krocht, want die is, uh, ja, die is afgesloten. Hè? Dat is, uh, ja. We zitten te wachten op de verbouwing. Wordt maar uh, 1,2 miljoen duurder. Dus het valt wel mee. <lacht> Wij zeggen altijd van die 1,2 miljoen kan je niks zeggen. <lacht> dus dat wordt de dorpskerk in de poststraat. Uh, uh, komt concerten. En ik denk dat, dat het een goed uh, verhaal is. Omdat de akoestiek is daar heel mooi. Ja, ik denk... Uh, we waren net daar uh, geweest en de klinken heel goed. Ja. Voor alle akoestisch. Mm -hmm. Maar het is altijd met de Cubaanse muziek efficiënt zoeken. Want eh, ik denk, eh, er, er is niet zoveel ervaren daar in, de, in die kerken met de trommels en, eh, en echt temperamentale muziek. Ja, ja. <laughs> dus we zijn benieuwd. En, we zijn eh, benieuwd. Maar het heel goed. Dus we, ja. ik zes heb de, de zin de, in. 26 mei, dus is morgen om twee uur uh, gaat de deur open. En het concert begint om drie uur. En de entree is 17,50 euro. Klopt, klopt. klopt, klopt. hè? Nou, nou, uh, nou, bij de Bruna. Wat zei je? Ik zeg, kaarten zijn nog verkrijgbaar uh, bij, bij de, de Bruna. Bruna. Jan, kan je die microfoon even de openzetten? Oh. Want dan ben je wat beter te verstaan. Ja, nou, ik kaarten zijn verkrijgbaar bij de Bruna en, uh, en bij de deur aan de kerk. Aan de kerk, nou, helemaal goed. Op het kerkplein. En wie speelt er allemaal mee? Dat zijn? Dat zijn het, uh, twee hier speciaal, alt Havana. Ja. En dat is uh, Jesus Hernandez en Delia González. Oké. Okay. Ze hebben veel ervaring eh, binnen Nederland, in -Nederland. en buiten eh, Nederland. Ze komen speciaal naar Zandvoort... om de, de kwaliteit van de Cubaanse muziek aan iedereen hier toe te brengen. En daarnaast komt eh, Jan-Luc van Heindeburg, percussionist. Mm -hmm. En ik doe af en toe mee. Nou, laten als... eens horen wat we, kunnen, wat, wat, wat we gaan verwachten. <lacht> Oké, <Okay>. het? <lacht> Arriva. Ik ben enorm benieuwd. Twee, twee dames zitten er ook bij. <lacht> die... Eh, And a here, a very rare, the order will. Mm. Sonda made a concert. It is for Irene. Overall, Darin or Holland. Muzika Kuana. One more time. Sonda made a concert. It is for Irene. Dan or Holland. Muzika Kuana. Harlem in Amsterdam, ik hou wel van jullie. Hij pang alle mooie mensen, alle mooie bloemen, alle mooie straten en al de lekkere dingen. For all the men, the famosa music is a good a Cuba Caribbean, I have a good men I have a good thing. I have a good thing. I have I have a good Son ah, middagonser en muziek. Het is voor iedereen, Dan in de hoogte. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Ja, ja nou, dat is het mooie ervan, van deze muziek. Is, muziek waar mensen blijven worden, ja, dat, uh, dat is het thema. En uh, uh, gaan mensen dan ook dansen? Dat zou kunnen. Ja, Absoluut. Nou, nou, ja, ja, het is op zich geen dansfeest, maar mensen kunnen dansen. En, uh, uh, uh, ja, het is muziek waar velen niet kunnen bij blijven stilzitten. Nee. Dus er wordt altijd wel gedanst. Kijk, heel goed. Heb, heb je nog een liedje? Ja. Natuurlijk, we hebben veel liedjes voor jullie. Want ik zie daar ook zo'n... Uh, hoe heet zo'n... Uh... Het is een Guilo. Een guilo Ik heb dat, want ik had de Hans House hier vandaag dat om voor Hans een beetje een workshop te geven. Maar mm -hmm. hij is niet hier, dus... dat klinkt klinken een beetje, dat kan en je een altijd... Grillo, een guilo doet dit. Luister. Luister. Wasilo, que rico wasilo. Cha ja. cha cha. Kerico cha cha cha, Basilong, Basilong, cha cha cha, kierico, cha cha cha. Kijk, dat bedoel ik. Alleen met een, uh, nog een keer, hoe heet het? Guido. Guilo. Alleen met een guilo heb je natuurlijk meteen al een, een, een hit te pakken, ja. toch? Nou, zo simpel is het. Heel veel relatie aan de cha cha cha natuurlijk, maar ook de somontuno. Ja, ja, ja. ja. Nou, laat nog eens een liedje horen. Nou, we hebben een liedje dat een tijdje geleden hebben we gezongen in, in, hier in Sanford. En ik ga op basis van deze sfera nog een keertje doen voor jullie. Oké, let me go. De Cuba traigo cantar para todo el Para ver si te atá con esta linda canción traigo un can'tarte de mi Cuba te Cuba, Cuba, traigo can'tar. con este coro te cantaremos con lindo son muy sabrosito y a ti te invito canta conmigo La, la la la la la la la la la con mucho amor De Cuba traigo un cantar para decir con amor Donde reina la esperanza de la alegría y el amor Traigo un cantar para Sanford De Cuba traigo un cantar vamos con este coro we gaan Een lindo son, muy sabrosito en retto son. A ti te uit kanta la la la la la la la la la la la en ik, had, ik heb het wel eens eerder gevraagd, maar kom je nog vaak in Cuba? Ik, sinds 2018 ben ik niet geweest. Mis je dat dan nog? Natuurlijk! Want ik kan me voorstellen dat je... Van familieleden met familieleden, mijn vader, en mijn broers en zusje. Oh, die wonen er nog allemaal? Ja, natuurlijk. Ja, ja. In gemiddelde kom ik daar en keer per twee jaar, maar sinds 2018 ben ik niet geweest, dus... Het is daar een terug te gaan naar Cuba. Ja, in Havana? Santiago de Cuba. Het is meer aan de oostenkant van Cuba. Oké. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. De, de, de, de plek van de Son Montuno. Nog steeds, Cuba staat nog steeds op mijn bucketlist. Ah. Oh. Op mijn emmerlijst. Ja. Ja, nou, wie weet kunnen wij we binnenkort met de Soundforce volken naar Cuba... Een tripje. Een kripje? Ik zeg ja. ja. ja. ja. ja. Ik wil zeggen, doen. We hebben nog vijf minuten, dus. Uh, oh ja? We kunnen nog een dingetje okay. doen. Oké, nou, we kunnen nog een liedje dat normaal hebben bij. In, in, met Kantoor ook gedaan. Dat die nummer heet El Trein. De Trein? Ja. Ah. Oh, de trein. Elbe trein. <laughs> Piqui pala, piqui pala, piqui pala compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala soy central. Piqui pala, piqui pala, piqui pala compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala soy central. Vámonos, pum pum, ya, ya. El tren se va, Locomotora, a donde tú vas. Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y miro pa' atrás. Pum, pum, cha-cha, el tren se va, locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y viro para atrás. Guau, guau, guau, guau, guau, guau. Pijke pa la pique pa la pala, compañero, pique pa la pique pa pique pa la soy central, pique pa la pique pa pique pa la compañero, pique pa la pique pa pique pa la soy central. Pum pum, cha cha, el tren se va, locomotora, donde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, zongo la malla y verópata. Pum pum ja ja, el tren te va. Loco, mola donde tú vas. Yo voy a cuatro caminos, zongo la malla y patra. Pa que tú haces en el andén? Sube que te deja el tren. Que tú haces en el andén? Sube, vaya freno, no. Ahí en meme con su tren. Sube que te deja el tren. Sigui en meme dit refrei. Tú ve que te ben je was of een tenor? Zoek het tel ik Kom dan zingen bij ons koor. Zoek het tel ik altijd. Ben je oog of een tomra? Zoek ik het tel ik Kom dan mee, meld Zoek ik het tel ik Samen zingen, maak je blij? Zoek het tel ik Dus kom erbij, kom erbij. Zoek ik het tel ik zie Zien we één keer dit er vrij? ik het en nu starten wij de trein. Doen we ketterlijk hanting? Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Ja, mooi hoor. De sfeer zit er dan meteen in. Het is meteen allemaal. Zingen jullie ook mee, de dames? Allemaal in koor in en... de Kodokan. Ja, de coruk. De coruk. maar niet, niet, niet deze zondag. Nee, niet deze zondag. Nee, oké. We hebben wel in december straks, op 15 december, een, een kerstconcert met, met het koor. Ja. Maar. Er is nog een echte toekomst in. Dus tegen die tijd zullen we daar Zandvoort over informeren. Dat denk ik ook. Dat kan ook in de Dorpskerk uh, gebeuren. Oké, okay, ja. Want, de droogte uh, is nog wel een jaartje dicht. Die, die, die, die, dat denken wij ook, ja. Ja, Er ja, is ja, ja, ja, dus ja. nog wel even voor nodig om uh, die een beetje op te knappen. Nou, Ik vind het fijn om te melden. Want je uh, yes, merkt meteen dat het enthousiasme van eh? onze mm gasten. -hmm. Fred, José en Tineke is heel groot. Ja. En dat is dankzij de, nou, de, de, de krachten van de Cubaanse muziek. Maar die programma van zondag is uh, voornamelijk gericht naar de kwaliteit van professionele muzikanten. Dus ik denk dat de het moeite waard voor de Zamforce uh, bewoner om mm -hmm. dat te, te beleven. Want we hopen dat die traditie in Sanford kunnen vasthouden. Maar als er niet zoveel belangstelling van de Zamforce uh, volk, dan is, uh, nah, moeten we misschien andere steden gaan zoeken. Precies. Ja. Dus ik vind het fijn dat morgen hè, dat zoveel mensen zouden komen... en onze concerten bezoeken, want dat, ja. dat is de gedachte. Ja. Dus, maar bij deze wil ik graag een grote applaus voor onze ja. gasten. Tot zover het ritme van ZFM.